Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse politie is een onderzoek gestart naar racisme tegen de Belgische voetballer Amadou Onana. De middenvelder van Everton ontving na de wedstrijd van gisteren tegen Aston Villa hatelijke berichten op sociale media. Op zijn Instagram plaatste hij een screenshot van zo'n haatbericht. Daarin werd hij een nutteloze aap genoemd. Online racisme en haat is een groeiend probleem in de sportwereld. In april 2021 boycotten alle Engelse club, alle sociale media voor een week... omdat ze vonden dat grote platforms te weinig doen tegen racisme. De politie heeft een grote zoekactie opgezet. In Apeldoorn zoeken ze naar een man van 33. Hij heeft een beperking waardoor hij functioneert als een jong kind. De man werd vrijdag voor het laatst gezien bij de zorginstelling waar hij woont. De politie hoopt dat mensen contact opnemen als ze denken dat ze hem hebben gezien. Een foto vind je op nos.nl. De A12 wordt zo afgesloten tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens. Tot 13 september werken ze daar in de avond en in de nacht aan de weg. De gebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd tot een half uur. En de beroemdste loodgieter van de wereld moet op zoek naar een nieuwe stem. Na meer dan 30 jaar stopt stemacteur Charles Martinet met het vertolken van de stem van Super Mario. Meer dan 100 Nintendo-spellen heeft hij in de loop van de jaren ingesproken. Super Mario, here we go! Woohoo! And Luigi 2, Luigi number one! Ha ha! And Wario, "Hey rotten today!" Ja, Oh! Yeah you gonna eat that garlic? <laughs> And I was even Donkey Kong at one point. In een eerder interview vertelde Martiney dat hij vaak hele aardige reacties krijgt van zijn fans. I hear the most wonderful thing, you know, the, you're the voice of my childhood. Or, you know, I used to play with my dad. Now I'm playing with my kids, you know, and we just, it's a way our family comes together. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ha! Ha! Vandaag laat Nintendo weten dat de inmiddels 67-jarige Martiney stopt als stemacteur. Waarom, zeggen ze er niet bij? Dan nog het weer. Het blijft zonnig met ook vanavond temperaturen boven de 20 graden. Morgen opnieuw een stralend dagje met maxima van 23 graden aan zee tot 28 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzondere reden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I'm in the back ook uit het bizarre platenvakje van, van jou ooit uh, <laughs> ja jaren. een paar uitzendingen geleden dat ja, ja. ik dit uh, bij jou inbracht ja, ja Tram, House. Tram House uit Rotterdam, uit, uh, Rotterdam. Ja. Uh, het is, heeft een uh, zeker serieuze lading dit nummer, want uh, het gaat over uh, de, de woning uh, uh, ja, de woningen in Rotterdam, ja, want uh, dat het uh, allemaal een beetje dun uh, en karig gezaaid is, en daar vonden ze dat ze daar actie tegen moesten voeren en Make wat ja, make it happen. En uh, dat is ook wat je hoort door make it happen, want uh, daar, uh, daar, komt het, uh, daar komt de tekst uh, vandaan. Maar ja, dat is natuurlijk het mooie van muziek. Hè? Dat, dat, ja. dat muziek uh, kan gewoon dingen in beweging brengen. En, uh, en dat is ook de taak van kunstenaars en muzikanten om, uh, om dat te doen. Om dat te doen. Ja. Uh, dan komen we ook weer, weer iets bij jou uh, vandaan, David. Want uh, het heet uh, The Voice of Best Prot. Komt niet uit Nederland. Maar omdat we denken van, ach, je bent er toch. Dus dan uh, kunnen we het wel meenemen. Straks kom jij ook met uh, Athena nog aan de beurt, uh, Jan. Ja, dus, dus dat uh, gaat, uh, gaat echt wel gebeuren. Um, hoe ben jij daar aangekomen? Die voice of uh, bassplot? Nou, ik las een, een verhaal over die... Het zijn drie vrouwen uit uh, een heel uh, uh, conservatief deel van Java in Indonesië. En die zijn uh, metal gaan spelen. En die hebben eerst filmpjes nagespeeld van... Uh, die ze op YouTube zagen. en Toen hadden ze een muziekleraar die zei van... Uh, dat moeten jullie gewoon met elkaar uh, gaan doen en, ja. en muziek gaan maken. En het ongelooflijke is dat ze echt over de hele wereld nu muziek maken. Maar dat natuurlijk in de cultuur waar ze vandaan kwamen, uh, helemaal niet geaccepteerd werd. Ja. Uh, en als je ze op het podium ziet staan... zijn het gewoon drie meisjes met hoofddoekjes. Ja. En de muziek die ze maken is echt geweldig. Ja. Uh, maar dat vind ik zo'n mooi teken van, van emancipatie. En ook met name... Ja, dat je gewoon door alle grenzen heen kan breken. En tegelijkertijd dat ze ook wel hun eigen stijl en cultuur behouden. Mm -hmm. Door gewoon te zeggen van ja, oké, okay, maar we komen uit een SM omgeving Dus we houden ook dat hoofddoekje op. Nou, dat vind ik zo'n ongelooflijk mooi beeld. Van drie vrouwen die keiharde metal spelen. Maar wel met behoud van hun eigen identiteit. Goed, dan uh, gaan we dat uh, wat laten horen. Want uh, de, ik, het meest recente wat ik misschien tegen ben gekomen op Jij Buis. Zoals dat uh, medium heet. What's the holy... Tussen haakjes Robble Today van The Voice of Best Prot uit Indonesië. van Athena was dit. En dat was for real uh, ja. Die komt uit jouw uh, kokert uh, vandaan. Uh, ja, klopt. Ja, ja, ja, uh, waar uh, en hoe ben jij aan dat uh, verhaal gekomen? Dat is uh, zeker in deze setting een uh, apart verhaal misschien, maar ik heb tien jaar lang het uh, Eurovisie Songfestival verslagen ah. uh, voor de telegraaf. Ja. En dit was een van de bands die toen meedeed in 2004. Ja. In, uh, in Istanbul was toen het festival. Ja. En ik vond het zelf meteen wel grappig dat de band die uit Turkije komt overigens. En in Istanbul optreedt. De, de naam Athena heeft. Uh, ja. Gezien, of dat, uh, de, dat, uh... gezien het politiek. mogen het niet over politiek hebben. <laughs> ja. Maar daar zat wel een politiek tintje aan. Ja. En uh, ik vind het een heel vrolijk nummer. En dat is de reden waarom we gehoord hebben. Nou, uh, David, we hebben uh, denk ik wel weer eventjes uh, het randje van jou ook even, weer even gezien van vanavond. Nou, ik vond wat uh, uh, Jan-Jaap net draaide ook behoorlijk recositrant. Voor mij noem dan. Ja, ja voor jou maar, nou, ik werd er wel vrolijk van Ja, ieder geval. Dus ja, ja. Dat, uh, maar uh, ja. Hang Youth, dat uh, moet ze toch altijd wel liggen. Ja, weer, uh, die gooi jij er weer in. Ja, natuurlijk. Ze, ze hebben ook hele andere nummers. Uh, ja. Maar goed, ja, ik hou er altijd wel van wat ik je zei. Muziek ja. moet prikkelen, kunstenaars moeten gewoon dingen aan de kaak stellen. En daar is niks mis mee. Nee. Uh, en er moeten ook autoriteiten en mensen die uh, uh, het voor het zeggen hebben... <laughs> ja. moeten daar vooral uh, van genieten dat dat, <laughs> ja. dat gebeurt. Ja. Uh, want dat hoort er gewoon bij. Ja, dus, uh, maar op dat moment uh, ben je dan even niet. Uh, voel je ook weer een beetje de koffiejut? Of eigenlijk ook weer niet? Nou, nee, niet de koffie. Ik vind het gewoon juist mooi dat, dat we hebben. En we hebben natuurlijk vanuit het verleden uh, mm -hmm. uh, altijd hofnarren gehad. en mensen die dingen aan de kaak gingen. Ja, ja, ja. Uh, En dat is, dat is niet veranderd. En uh, natuurlijk heel veel uh, ja, uh, autoriteiten, om het maar zo te zeggen. kunnen er heel slecht tegen als, uh, als er. ...stelling wordt genomen aan de andere kant... ...en kritiek wordt geleverd. Mm. En, en ja dat vind ik juist met een band als Hangio of zo leuk... Mm. ...die gewoon uh, stelling nemen. Je kan het ermee eens zijn of niet. Ja. Uh, en, het, en het is natuurlijk een grote trap van overdrijving... Ja. Dus mensen kunnen dat weer heel serieus nemen. Ja, ze zeggen een lichte zuid als ja. in de as. Ja, maar goed, in de overdrijving. En, en, en um, ja, de satirische wijze waarop ze dat brengen. Ik, vind ik dat juist mooi. Ja, ik vond, ik vond het uh, toen ook wel... Uh, dat was de eerste keer dat jij bij mij kwam op die mm -hmm. avond. Uh, maar toen stond, uh, was er net een promotiefilmpje... werd er opgenomen voor de Dutch Grand Prix. Dat is leuk. Er werd zo'n dus drone de lucht ingelaten. gelaten. was uh, een toenmalige wethouder Raymond van Haaf... ...stond aan de andere kant. Jan Lammers in het midden. En David stond daar weer naast. En die, die ziet mij lopen. En die zegt: ah, ik neem wel wat mee vanavond. Uh, dus op een gegeven moment werd er gebruld naar beneden. Ja, van wat neem je dan mee? Dat was mijn vraag dan weer. You, met leg de Zuidas in de as. Dus die Jan Lammers die, die kijkt hem zo aan. En die, die zegt van, wat is dit? Ja, David had met uitgelegd dat dat een politiek geëngageerd gezelschap is. Die dan uh, niet zo naam neemt met de kapitalistische waarden. Dus Jan die begon langer om meer te lachen over dat hele verhaal. Dus uh, ja, dat was, dat was wel even een leuk moment daar. Op, die, op de bordes ja. van het raadhuis. Uh, iets anders, want dat is ook, uh, komt ook bij jou vandaan. Bunny Hanna. Ja. Ja, wat, uh, wat is uh, daar zo bijzonder nou, aan en uh, wat, vind, wat voor verhaal heb je daar nu ja, bij te hem, vertellen? Ik vind hem een geweldige muzikant. En, ja. uh, maar er is wel een mooi verhaal bij. Een vriend van mij is Peter. En Peter is een man met altijd briljante ideeën. Mm -hmm. um, en Peter die, um, had op een gegeven moment voor elkaar gekregen om een jazzavond te organiseren. binnen de setting van de, uh, van de, van de, van de, de zomeravonden in het uh, Olympisch Stadion in, uh, in mm -hmm. Amsterdam. Mm -hmm. um, en hij kon helemaal van die infrastructuur gedruik, gebruik maken. Er kwamen allemaal hele grote artiesten. Maar er was één avond over en die mocht hij programmering, mm -hmm. uh, programmeren. En hij heeft uiteindelijk het voor elkaar gekregen om dat te doen. En toen had Benjamin Herman daar staan en de gosse James. En Bunny Hanna. En ja. Bunny Hanna komt uit Amsterdam Zuidoost. En dat is een fantastische muzikant. En echt, ik werd daar helemaal omvergeblazen door wat daar gebeurde. Mm -hmm. um, en mijn zoon die was op uh, volgens mij Down the Rabbit Hole of. Uh, een ander festival waar hij elke ochtend, die Bunny Hanna gewoon een geïmproviseerde jam organiseerde voor iedereen die net wakker was. Uh, maar ik vind het ook een mooie muziek. Dus, uh... Ja, uh, die jij mij via de app had uh, teruggestuurd, die gaan we nu laten horen. Feelings Mutual, en dat is uh, iets wat hij samen gedaan heeft met Jarro van Dal. nummers achter elkaar. Eén kwam er van David af. Dat was Bernie Hanna met Jero van Dal. Vendel, denk ik dat ik het zo moet uitspreken. En de ander, dat was hierachter. Dat was Lilith Merlo met Happier Alone. Ja, ik liet net even iets zien aan David. Maar het is toch echt waar. Op haar eigen website heeft ze een quote voor mij gebruikt. ja, En dat was in 2018 toen ze de EP uit, uh, haar eerste EP uitbracht. Uh, en ik uh, moest hem recenseren voor de pop En daarvan wordt dan gezegd... Ik moet het wel een beetje positief, constructief benaderen. Want een, uh, een, een, een, een, een pen in een zijn is snel, snel gedaan. Dus, uh, en zeker voor mensen die uh, pas beginnen aan een, uh, aan een muzikale carrière... is dat natuurlijk altijd uh, fijn als je het een beetje constructief opbouwend uh, doet. Uh, had ik gezegd... In, die, in, dat, in de recensie. Hoewel ze inmiddels een volwassen jonge vrouw is... hoor je nog steeds een hint... of eigenlijk iets terug van het kleine... zesjarige meisje in haar liedjes. Dat gewoon wil dat de zon op haar gezicht speelt... en dat iemand haar haar streelt En die quote... Ja, die heeft zij gebruikt uh, op haar website... maar dan in het Engels. Dus... Prachtig, ja, ja dat is, uh, daar ben ik ook heel erg blij mee. En uh, ik kwam, kwam er uh, dus afgelopen jaar... Bij, uh, bij de EP... die Shadows of Blue heet... Uh, waar dit nummer op staat... kwam ik er weer eens tegen. En uh, ja, uh, Dat was meer voor de 3 voor 12 Noord-Holland. Want toen dacht ik van... ik doe het nog een keer. Uh, dat verhaal voor, uh, voor de tweede EP... Uh, ja, uh, David, want uh, we gaan nog even door uh, mee, met jou, want uh, dat zijn ook bekenden weer van mij, want uh, die, die band is hier ook geweest en uh, jij kent ze ook, hè? Moving. Moving, ja. ja. Wat uh, vind je van die band? Ja, ik, kijk, ik, ik, ik ben bevoordeeld, want ja. ik ken, uh, uh. twee van de jongens uh, ken ik al heel lang. Ja. Dat zijn, uh, uh, zeker Beb de drummer is de beste vriend van mijn, uh, van mijn jongste zoon. Ja. Uh, en ze maken ook samen muziek. Uh, ze hebben in het verleden ook samen veel muziek gemaakt. Ja. Uh, wat ik leuk vind is dat, ze, dat je ziet dat op een gegeven moment die jongens ook allemaal hun eigen weg gaan en hun eigen stijl uh, kiezen. Ja, uh, ja en dan, vind ik, dan ben ik zo trots op, op jongens die je al zo lang kent dat ze dan uh, een EP uitbrengen dat ze dat allemaal zelf doen... dat ze allemaal regelen... dat er gewoon uh, een mooie release party... het patronaat is. Ja, ja uh, fantastisch. En ik vind het ook nog eens geweldige muziek. Ja, dus dat... en ze zijn eerst bij ons geweest. Klopt. Ja, en... jullie waren echt de eerste. En, ik en was, wij waren ik de eerste. Toevallig, toevallig, voor de keer naartoe kwam... heb ik even met Beb de drummer gegeten... Ja. Um, want die kwam even bij mij aan hier in Zandvoort Ze waren naar het strand geweest met een aantal vrienden ja. um, En ik zei van Ik ga vanavond naar de radio En Jaap gaat jullie draaien en, uh, Ga ik ze ja. zeker doen Heel goed Daarom, en we waren ook uh, eerder dan uh, de Cornuiten van Harlem 105. Dus uh, ja, zo snel uh, kan het. Zo hoort ja, het ook ja. uh, eigenlijk. Nou, nou, ja, je had vanavond ook uh, een andere primeur. Dus, ja, Katarina uh, uh, Rodriguez. Dit is wel een beetje een stand te plicht, vind ik. Ja, ja, uh, dat uh, ja. geloof en ook ik ook. De kleurons, dus dat. klungels. Uh, ja, de, de, ja, de klungels uh, uh, uh, nu mijn Die krijgen we weer opnieuw hernieuwde aandacht. Maar dit is toch echt moving. En het nummer dat heet Scared of Nothing. was dit met uh, The Aftermath. En uh, ja, dat is uh, een dame... die wij ook hier in de studio ooit hebben gehad. Uh, nieuwe single is onderweg. Uh, 1 september komt die uit. En daarvoor horen we een mooie uh, van... Moving uit Haarlem komt uh, de band. En Scared of Nothing is een van de nummers... die op, uh, op dat, de EP staat. Hun debuut-EP. En uh, David kent... Sowieso twee van, uh, van de bandleden kent hij ook. Drie zelfs. Drie. En wie is die uh, derde dan, uh, ja, dan? Tim, de bassist. Tim, die ken je ook nog. Ja. Ah, uh, is dat. Of? Ja, maar hij uh, is echt een bassist, ja. Cool bas. Nee. Van, uh, Zie je, kijk, dat gaan we alweer. Dan <laughs> gaan we die bassiste, jongen, echt, ja, blijft, een, een een weer Die bassisten, jongen, dat blijft boven Dat blijft deze avond gewoon hangen de, wat, Ja, ja. ja. Uh, nou ja, goed, uh, je had vroeger uh, bij, bij de Muppets had je er ook zo eentje die op uh, zo'n bas uh, speelde. Ja. Het was ook wel een aparteling, uh, vond ik. Die, dat, dat was. Um, de, we hebben er nog twee die we van jou moet nog, uh, moeten laten horen vanavond, uh, David. Want anders komen we niet helemaal uit. Uh, JP Den Tex en John Coffee. Koffie. Uh, dan denk je van, dat is een Engelse band. Nee, dat is een Nederlandse band. Uh, die, uh, die pakken we even voor een beetje uh, later. Maar eerst JP Den Tex. Dat is ook een, een vermaarde songwriter volgens mij. in Ja, Nederland. Nee, dat, dat is een songwriter die is uh, uh, al heel lang bezig. Die mm -hmm. heeft ooit nog bij Vitesse gespeeld. Een oude band. En uh, echt een, uh, ja, in mijn ogen een van de, van de beste songwriters... die er in Nederland ooit heeft bestaan. Mm -hmm. Ik heb nog een, uh, een handtekening van hem. die had ik hem een brief gestuurd dat ik zo'n fan van hem was... toen ik 15 of 16 jaar oud was. Ja. Toen kreeg ik een, een hele mooie kaart van hem met een handtekening terug. Daar was ik heel trots op. <laughs> Uh, en ik heb hem twee keer gezien het afgelopen jaar. Eén keer met gewoon alle grote nummers die hij ooit ge gemaakt heeft. Ja. Maar hij heeft ook een fantastische plaat gemaakt. En dat is een soort conceptplaat over een niet bestaand, althans daar gaan we vanuit: avontuur wat hij meegemaakt heeft dat hij met een rondreizend circus door Europa heeft gereisd. Ja. Uh, en dat, hij vertelt dat verhaal ook, uh, hij praat die nummers aan elkaar. En je gaat er helemaal in geloven dat hij dan iemand ontmoet heeft in een museum. En dat is ook weer opgehangen aan een schrijver, waar hij waar dan weer een fan van is. En dan komt hij een, een geadopteerde jongen tegen, die door een, een, een, een donkere jongen, die door een blanke balletdanseres in Amerika is geadopteerd. Ja. Nou, het is, het, als je het bij elkaar hoort, het is fantastisch. Um, maar die plaat is geweldig en uh, hij was in het patronaat, heeft hij hem één keer uh, helemaal integraal uitgevoerd met prachtige lichtbeelden erbij. Ja. Uh, en het is heel divers. En um, er zat enorm bij wat ik ook wel een beetje op een of andere manier een Zandvoortse sfeer vind hebben. Dus ik dacht, laten we dat maar draaien. Dat uh, is volgens mij Millen. Ja, dat is een beetje een soort, uh, uh, ja ook wel een soort meezingerachtig ding. Oké. Okay. past ook wel weer een beetje bij, bij ons dorp. Oké, okay, dan gaat hij uh, komen. Hier is JPEG een tekst met Milan. You are stubborn and proud, yet I can't live without you, Milan. Just like Florence and Rome can't compete with your dome, oh Milan. If you welcome me back, will you cut me some slack? Put a love back on track, please, Milan. You're the swings in my soul, in my ultimate goal, oh, Milan. Du bist Kaufmann und Karlas, und das ist gar nicht alles, ach, Mailand. If you welcome me back Will you cut me some slack Put our love back on track Please, my land Oh, my land Cruel, my land You confuse me all over again Was your sorry for real Or some dirty old trick Still I feel Like a happy. man Stubborn and proud, yet I can't live without you, Milan. Comme le vice de Stendhal, comme un ange infernal, that's Milan. If you welcome me back, will you cut me some slack? Put our love back on track, please, Milan. ...met Leap of Faith... ...en dat staat op een EP... ...die hebben we ook hier uh, ruimschoots... Uh, ...laten passeren... Uh, ...daarvoor hoorden we... ...JP de tekst met uh, Millen... Uh, uh, ...ja, het lag, lag een beetje... ...in het uh, verlengde... Uh, ...een was chanson... Uh, ...en als je dan een beetje doorkeek... Uh, ...en doorluisterde, dan zag je de wals... ...eigenlijk als het ware erbij ja. komen... En uh, Morphuis is meer wat meer van de, uh, van de donkere kant. Dat gaat meer een beetje de kant van Jacques Brel eigenlijk op. Want dat, uh, dat noemt hij ook uh, eigenlijk in zijn uh, uitingen in dat, dat opzicht. Um, we gaan dus langzamerhand een beetje aan het eind van dit programma komen. Uh, nog één uh, nummer wat nog gedraaid moet worden. En dat is John Coffey. Zeg ik het goed, John Coffee. John Caffey. Ja. Uh, die, bestaat al, uh, die band bestaat al een lange tijd. Uh, zag vanmiddag 2002 zo'n beetje is die band ontstaan. Ja, en uh, ze zijn een tijd uit elkaar geweest. Ja. Maar ze zijn ooit beroemd geworden. Uh, ik, ik bedoel, uh, ik vond een, een, een, uh, altijd een goede band. Ja. Doordat de zanger op een gegeven moment op het publiek stond bij Pinkpop. En toen werd er een biertje door het publiek okay. gegooid. Ja, dat was lowland zelfs. Ja, en toen ja. ving je dat biertje op en dan dronk je in één teug leeg. Ja. En toen kende iedereen John Coffee. Ja. Uh, ik zag ze weer op bevrijdingspop en ik was met mijn zoons. Ja, uh, het is wat later op de avond en uh, op een gegeven moment ontstond er een morspit. En mijn zoons die doken daarin. En ik weet dat er op een gegeven moment twee gasten opdoken en mij ook mee voor het podium. <laughs> ja. uh, nou ben ik uh, ondertussen, ik was toen nog 54. Uh, dus je wordt ook een dagje ouder. Uh, maar ik voelde me ineens weer uh, alsof ik 22 was. Maar uh, nee, ik vind het. Uh, uh, ja, het blijft gewoon lekker uh, rachen. En uh, harde muziek waar ik van hou. Ja, John Coffee dus met uh, The Sunset. ook weer een beetje weg. Deze van Lorem ja. Ipsum, want we hebben hem wel een paar keer laten horen. Dat is Molly, met Bitter Garnish Daar staat dat op terug, op de EP. Dat is ook de dame die je gehoord hebt. Michel Tuip. Heren, ik vond het weer een waar genoeg dat jullie weer ge geweest zijn. Volgende week weer? Nou ja. Uh, nee, ik wou niet meer komen uh, de volgende, maar, week, uh. volgende week hebben we een Grand Prix. Ik weet niet of het uh, uitkomt, maar ik weet en, niet. Uh, Misschien kan je vertellen wat je morgenavond gaat doen. Ja, morgenavond kan ik naar uh, uh, Hanum Jazz gaan. Heel want goed. daar speelt uh, de brand new Oldtimers. Heel goed. Op, uh, ik dacht, de Klokhuis. Klokhuis Klein. Klein, klokhuis zes klein om 6 van uur. vanavond. Ja, sharp, jongens. Uh, dan ja. kun je David zien, uh, zien spelen. Dus. En daarna. Ja. Patrick van Kessel. Juist. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, de, de, de reclame is uh, gemaakt. Ik uh, <laughs> ga me afsluiten. Uh, en uh, ja, dat is zo'n avond dat ik hem eigenlijk al had moeten draaien. omdat Donne-Marie hier uh, zou moeten staan. Nu doen we dat weer. En dat is deze van Alaska met uh, Never Cry Wolf. Eigenlijk een, een beetje een cult nummer Want het komt van hun eerste album Actors and Liars. En volgende week is er gewoon weer een regeling programma. Dag hoor.